Kees met het NOS-journaal. De wereld wordt met spanning gewacht op het resultaat van topoverleg over de schuldencrisis. De ministers van Financiën van de zeven belangrijkste industrielanden... bespreken vanavond hoe ze de rust op de geldmarkt kunnen herstellen. Dat willen ze doen voordat de Aziatische beurzen morgenochtend vroeg openen. Het is niet duidelijk wanneer het telefonisch overleg begint. Er is al een tijdje grote bezorgdheid over de Europese schuldencrisis. Daar kwam gisteren nog de afwaardering van de Amerikaanse kredietwaardigheid bij... Ook de Europese Centrale Bank houdt vandaag telefonisch overleg over de crisis. Een van de gewonden van het ongeluk van gisterochtend bij de Waalbrug in Nijmegen... is aan zijn verwondingen bezweken. Het slachtoffer is een man van 22 uit Bergen op Zoom. Hij zat in een auto die werd aangereden door een man van 46 uit Arnhem. Die werd na het ongeluk aangehouden. Na verhoor werd hij vrijgelaten, maar hij is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Vijf gewonden liggen nog in het ziekenhuis. De politie heeft het zoeken naar een vermiste duiker in de Oosterschelde gestaakt. Een Belgische duikinstructeur van 55 had vanochtend net zijn leerling aan boord van de begeleidende boot gebracht... toen hij onwel werd in het water viel en niet meer boven kwam. Een lange zoekactie van de brandweer en de politie leverde niets op. Morgen gaat een team van de politie in de Oosterschelde dreggen. Vanochtend werden ook twee andere duikers als vermist opgegeven, maar die zijn terecht. Ajax is het nieuwe seizoen in de eredivisie begonnen met een 4-1 overwinning. De Amsterdammers kwamen in Doetinchem tegen de Graafschap na een kwartier op achterstand... maar daarna scoorde Suleimani twee keer en de nieuwelingen Theo Jansen en Dirk Boerrichter. PSV had een mindere seizoenstart. In Alkmaar won AZ met 3-1 na een ruststand van 2-1. Ado Den Haag tegen Vitesse eindigde in 0-0 en de wedstrijd NAC FC Twente is nog aan de gang.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 Antwoord. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt vandaag op snelheid gecontroleerd op de A5 haarlem Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en Hoofddorp. En op de A20 hoek van Land gouda tussen de knooppunt en Kleinpolderplein en Gouwen. En tot zover de verkeersinformatie. Tijdje voor de televisie staat er is het eigenlijk net of je al een lid van de familie bent. Wie is dat dan? Wie Johnny Kraaikamp is? Ja? Een beetje gewaagd, grapje, maar dat gaat erin. Nee. Ik ken Johnny Kraaikamp niet? Van Johnny en Rijks? Nou, we hartelijk welkom bij onze show hier. Daar onbekend. Ja, ik wist het eigenlijk wel. Maar ik was vergeten. En nou, ik heb hem nooit zo sympathiek gevonden. Ja, ik zou niet zeggen dat hij niet goed is, dat wel. Maar hij is eigenlijk het beste van mij. Jonnie ben Krijkom, helaas uh, overleden. En uh, ja, wat een mooie uh, herdenking uh, was het uh, op de televisie gisterenmiddag. En uh, ja, in de Lamar Theater in Amsterdam. En uh, Johnny uh, zou niemand denk ik uh, vergeten in de entertainmentwereld. Want uh, het was echt een hele grote entertainer. Zeker. Hartelijk welkom bij Entertainment for You. En uh, het is uh, vandaag een, uh, ja, een, een rare uh, ja, zomerse dag eigenlijk, hè? Ja, ja zomer het is, zit er het niet is, in. Het is hartje zomer, 23 juli 2011. En ik kijk naar buiten en het is gewoon weer, weer klote weer. En weer als er een evenement is in Zandvoort. Dan word je langzaam wel een beetje moe. Gelukkig ga ik uh, vannacht op vakantie. Ik ga lekker naar Rodos. Dus dan ben ik daar een weekje vanaf. Maar alsnog, voor andere mensen, dit gun je niemand. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja, het is een, uh, ja, een hele regenachtige dag. En uh, ja, maar er staat uh, wel hoop op de planning in Zandvoort waar we het ook wel tijdens deze nieuwe Entertainment voor for You zouden over gaan hebben. Zeker, want we hebben een uh, hele volle uitzending. We gaan straks al bellen met uh, Patti Bart. Er is veel uh, nieuws om haar. Onder andere gaat ze een nieuw programma maken. En uh, ze is een, uh, een nieuwe carrière begonnen als zangeres in feestenten. Ja, en haar jeep staat te kopen. Dus uh, ik ben benieuwd of die al verkocht is. En uh, voor de rest hebben we natuurlijk uh, popstar Henry. En we gaan weer proberen te bellen met zanger Rinus. Ja, wat er nou weer in de krant stond over hem. Ik verbaas me erover. Maar daarom voor moet u zeker naar twee duur uur ook luisteren van Entertainment For you Zometeen Gaan we dus met Patty Brad Nu eerst mee gaan we beginnen met een nummer Die ik uh, deze hele week elke dag heb gedraaid Ik heb de lunchshow gedaan En uh, ik vind gewoon dat die plaat Wat populairder mag worden Ik heb het over Back Raiders en Sunlight En check de videoclip Hartstikke leuk Hey yo We won't play another song Until we're damn good and ready Oké, okay, we're ready Transmission begins. Okay. Five, four, three, two, one. This is the FM Zone Ford. Entertainment yeah. yeah. for you. Hold tight, a ready. ik Simons Take Over Control. Het is er tijd voor. Aan de lijn hebben wij Patty Bart. Patty, goedemiddag. Hallo. En wat een nieuws hoorde ik vandaag. Ik schrok me rot. Wat dan? Over jou. Ik las op de, de telegraaf.nl. Wie heeft er ooit van gedroomd een goede tweedehands auto te kunnen kopen van een bekende Nederlander? Ach. moet zich met spoed melden bij Diva Patty Bart. Nee, Patty ja. heeft vandaag op Facebook haar zwarte Jeep Cherokee LTD Edition te koop gezet. Ik schrok me rot. Wat oh. een nieuws. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is verschrikkelijk, hè? <laughs> Was je hem zo zat? Ja, nee hoor. Helemaal niet. Maar uh, dat is, het is bijna een beetje ja, een tank van een auto natuurlijk. En uh, ja, aangezien ik uh, de laatste tijd veel meer door het, uh, het land moet toeren dan, uh, dan vroeger. Ja. Vanwege natuurlijk uh, optredens in het land. Uh, is het uh, uh, ja, lekkerder om in uh, een lekker BMW'tje te rijden. Die uh, lekker ingebouwde alles heeft. <lacht> ja, ja, ja, ja. In de tank. Maar de tank is wel top. Want wat je net al zei, je, gaat, uh, je bent veel bezig met optredens. Echt in feestenten en zo. Ja hoor. Hoe, hoe, hoe is dat zo gekomen? Nou, dat is eigenlijk zo gekomen omdat we, ik graag nog wilde zingen. En uh, toen kwam ik terecht bij Emiel Hartkamp. En Emiel Hartkamp is uh, natuurlijk uh, iemand die uh, bekend staat om het Nederlandse lied. En toen wilden we eerst iets heel serieus gaan maken. En mooie Italiaanse vrouwen... Uh, uh, vrouwelijke liedjes uh, in het Nederlands vertalen. Een beetje uh, wat Marco Borsato ook heeft gedaan met dan de mannelijke uh, ja. die, uh, uh, zangers. De mannelijke zangers, goed Nederlands ook. Met de zangers uit Italië die hij dan heel mooi heeft laten vertalen in, uh, in het Nederlands. Maar ja, langzaam maar zeker kwam Emile ineens tot de conclusie weet je wat, jij bent gewoon een feestzanger. Ja, maar dat heeft hij toch al gezien hè. een feestzangeres ja. en uh, we gaan het gewoon... En ik moest er zo om langs en toen zei ik, ja, je hebt eigenlijk ook wel een beetje gelijk. En toen hebben we gewoon uh, uh, uh, besloten om er iets heel vrolijks van te maken. En uh, uh, nou ja, daaruit voortkomen nu al die optredens natuurlijk uh, in, uh, uh, feesten, op feesten en partijen. Hoe gaat het tot nu toe? Hartstikke goed gaat het. Uh, het album gaat goed. Uh, uh, de single gaat hartstikke lekker. Gestaag, maar heel lekker. En uh, ja, ja, waarom zijn er natuurlijk iets wat we ons... Uh, allemaal afvragen. Maar dat is meestal na, na dat feestje. Ja, ja. En als, je, uh, als het eigenlijk al te laat is, natuurlijk. <laughs> nou, dus het gaat hartstikke goed. Uh... Ja, we gaan lekker. We gaan, we gaan, ik kom net uit uh, Friesland. Uh, op de zomertour uh, bij een ander radiostation geweest. Oké. Okay. En dan, uh, ja, dan sta je toch ineens. Uh, het is een heel grappige wending in mijn carrière. Want je staat dan toch ineens tussen Jan Spit, Frans Bouwen. Ja, ja, ja. En, ja, het is, uh, ik, het is wel een, uh, een ommezwaai. Maar ik vind het erg gezellig. Oké, okay, ook oh, te gek. Ja. Dus het, uh, het is niet iets. Uh, ja, ik, ik doe het, weet je, ik, ik heb altijd wel al zin in een feestje. Dus, ik, dus het is geen opgave voor me. Nee, nee, nee, oké. Okay. Nou, gelukkig maar, want uh, je hebt toch een uh, best wel onzekere tijd uh, achter de rug. We kennen jou als een krachtige vrouw. Ja. Waar haal jij al die kracht vandaan? <laughs> Nou, ik moet wel eerlijk zeggen uh, dat ik het soms ook niet weet, maar dat ik uh, waarschijnlijk uh, als je echt iets, uh, ja, echt iets wilt en echt iets moet, en dat heb ik natuurlijk al meerdere malen in mijn leven meegemaakt, dan, dan focus je je zo goed op iets dat, uh, dat uh, ja, je alles, uh, dat je bergen kunt verzetten. Dat merk je nu ook in dat nieuwe televisieprogramma wat ik uh, aan het maken ben met uh, Patricia ja. en Tatjana Simic. En dat gaat, daarin gaan wij ook uh, naar mensen toe die even op vakantie uh, moeten van ons, Omdat ze dat echt verdiend hebben. En, en dan nemen wij gewoon een hele tenten over. Zeg maar hele instellingen, hele dierenopvang. Uh, weet ik veel wat allemaal. En dan zorgen we dat die tent er draaiende gehouden wordt. Maar zorgen we ook gelijk voor dat alles verbeterd wordt. Zodat ze ja, ja. terugkomen, ze niet zo moe zijn. En ook niet uh, uh, meer zo moe zullen gaan worden omdat iets niet klopt. Nou ja, dat is natuurlijk echt gewoon echt buffelen. Ja. We hebben er van de week een opgenomen. Drie dagen, achter elkaar. nou ja, ik... Uh, Laat ik het zo zeggen, ik zit nu al in mijn pyjama. Ja. Je hoort wel eens de, de vergelijking tussen Joling en Gordon. Klopt dat? Nou, eh. Uh... Um, het klopt wel qua dat we ontzettend veel lol met elkaar hebben. Yeah. En dat we ook ontzettend kattig tegen elkaar kunnen zijn. <lacht> en het klopt ook in uh, dat de een wat harder werkt dan de ander. En de een uh, toch nog wat meer uh, aandacht aan zijn lip los besteedt ja. dan de ander. <lacht> maar uh, in principe waar het wel om gaat is dat, uh, dat hier echt iets uh, gebeuren moet. Dus het heeft ook iets, je kan hier ook zeggen dat het hard in actie is. Je kan ook zeggen dat het de uitdaging is. Je kan ook zeggen, maar het heeft van alles een beetje. En het, het, het unieke is natuurlijk dat je drie van die uh, giebelende wijven... Ja, ja, ja. die eigenlijk elkaar ja, aan de basis niet echt uh, vriendin van elkaar zijn... maar met elkaar verenigd worden doordat ze één, uh, ja, één gelijk doel hebben. En of je dan kattig bent of niet, het gaat even niet om jou. Je moet gewoon schrobben en je smoel dicht houden. Ja ja, ja, ja, ja. Dat is wel de instelling. Want je wordt regelmatig, er is weer ruzie tussen Patty Bart en Patricia... Maar um, wordt dat vaak aangedikt door de media? Of is het nou echt zo? Nou ja, ja, Patrice en ik zijn allebei ram, hè? Vergeet je niet. Ja, ja. Uh, dat zijn er twee. Maar, uh, wat, wat, wat ik heel leuk vind aan het programma... is dat we heel kattig tegen elkaar kunnen zijn. En dat zij vindt mij gewoon... bijvoorbeeld heel kleinzielig qua... Uh, ik kan niet zeggen... raten, muizen, alles. Maar hm. uh, ik weet, dode beesten... ik vind het allemaal verschrikkelijk. En uh, we waren van de week ergens... dat was het zo vies... Zo vies. En dan geloof je het of niet. Maar Patricia is dan echt gewoon de sterkste van de Oké, okay, oké. Okay. En die gewoon de, waarvan ik dan denk, nou voor geen miljoen. Ik ga echt voor miljoen dat rok in. En zij pakt gewoon een schop en, uh, en die zegt ook nog dat het zielig is als, een mui, als die muizen eruit moeten. En, uh, en Tatjana, ja, Tatjana is, is een klein, uh, toch wel een klein uh, moppie die eigenlijk al bang is van haar eigen schaduw. <lacht> en ik ben meer van het, uh, oké, okay, er moeten nieuwe auto's geregeld worden en weet ik veel wat allemaal. En dan bel ik ze en dan, uh, maar ja, dan stuur ik natuurlijk toch wel Tatjana daar naartoe. Ja, ja. Die, die uh, dan nog even kan roepen, maar buurman, wat doet u? <lacht> <lacht> Dat willen ze wel, ja. Ja, dan oh, leuk. Uh, krijg je meestal wel een nieuwe auto. <lacht> Wanneer gaat het op de tv komen? <lacht> het gaat in uh, uh, september op de televisie komen. We gaan de hele uh, zomer doordraaien. En eh, dat komt goed uit, want ik ga ook de hele zomer doordraaien met optredens in het land. En die staan al en, uh, okay. ja, Ik heb daar gewoon hartstikke zin in. En uh, ja, het is, het is, het is geen, uh, god, wat heerlijk. We gaan even drie weken in Ibiza liggen. Dat zit er voor mij dit jaar niet in. Nee. Nee. Maar uh, ik vind het niet zo erg, want ik ben uh, hartstikke blij dat ik in deze moeilijke tijden heel veel werk heb. En dat ik met open armen overal ontvangen word. Dus uh, ja, dan moet je even doorbusselen. Nou, komt helemaal goed. Zijn er nog uh, nieuwe plannen voor komende tijd? Nou nee, ik zit hartstikke ramvol. Dus uh, en ik krijg uh, aanvraag op aanvraag voor allerlei gastoptredens. Ook in andere programma's waarvan ik denk, oh, oh, oh oké. Okay, dat, dat had ik uh, nooit verwacht dat ik daar nog eens voor gevraagd werd. Maar uh, dat zullen we allemaal het komende televisie seizoen gaan meemaken. Voorlopig is er eerst British Party en uh, dat uh, is misschien nog wel een leuke tip voor jullie luisteraars. Als je eventjes naar www.pettiebrard.nl gaat, dan uh, is er een hele leuke actie. Uh, als je uh, namelijk uh, daar mijn album downloadt, dan kan je uh, heerlijk een dagje bij mij komen varen op de Amstel. Met een wijntje en een barbecue en alles erop en er gaat... Nou, gezellig. We gaan hem Ik... zeker even kopen. Dankjewel! <laughs> okay. Petty, dankjewel. En we gaan het leven is een feest draaien. Dankjewel! <laughs> Oké, okay. alsjeblieft. Fijne avond, hè. Oh. Hoi. Hoi. Willen, want daar trek ik me lekker niets van aan Ik heb een brede rug en dikke willen. Dus laat die praatjes allemaal maar gaan Ik heb geleerd met schouders op te halen En maak me ook geen zorgen om de dag De prijs voor alles moet ik zelf betalen Maar weet ik, doe dat altijd met een lach. The moon you tell Bij de concerten afgezegd hier in Nederland wegens stemproblemen van zanger Simon Le Bon. Duran Duran en A Few To Kill hoorde je. Alles waar te veel voor staat kan gewoon niet. Maar er is één woord waar te wel kan. En dat is dit. Hey, Ik ben Frans. En ik geef verwarming kopstand. Niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde Niemand deed en niemand, niemand, niemand vond te leuk Niemand vroeg en niemand zag en niemand, niemand, niemand zei en Niemand voelde, niemand, niemand, niemand, niemand hoorde Niemand deed en niemand, niemand, niemand, niemand vond te leuk Wonderlijke zonderling, nooit opgeraagd te vonden. Staan. Zet de eerste radio op volume aan Hij riep nog wat, maar dat was echt voor niemand te verstaan En haalde iets onder een houtje, touwtje, jas vandaan Niemand vond geen niemand, zag en niemand, niemand, niemand, zei En niemand voelde, niemand, niemand, niemand, niemand, hoorde, niemand deed En niemand, niemand, niemand, niemand vond hem leuk me, niets, setting, niets, niets, me, niemand zag, nie, niemand niemand niemand zei, niemand niemand niemand niemand hoorden, niemand deed niemand niemand niemand vond hem Niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand niemand en niemand. En we gaan even kort kijken naar de Tour. Want er is een uh, uitslag. De, het einde van de Tour nadert. Morgen de laatste etappe naar Parijs. En de winnaar van de Tour is, Kade, uh, is geworden Kadel Evans. Gevolgd door Annie Schleck. Die uh, vandaag nog voor de etappe in het geel stond. Maar verliest dus uh, redelijk veel met de tijdrit. Zou Albert wel al leuk vinden. Zou, ja, die had erop. Die had op geboden of ge ja, ge hoe heet het? Op een biertje. Op een biertje, <laughs> ja. En hij verloor Hij heeft verloren maar liefst 1 minuut 34 op uh, Cadel Evans. Op 3 zijn broer Frank Slek. Verliest uh, 2 minuut 30. Veukler op de vierde plek, knap. Tijd in de geel gereden, maar blijft nog klap op, uh, op de vierde plek. 3 minuten 20, achterstand, en vijfde plek is Alberta Contador, de winnaar van uh, vorig jaar. Zometeen nieuws over het Tropicana Festival. Nu eerst de man die binnenkort in het patro staat: Ben Lonko Sol. Dit is Soul Man. Don't have the vision of Spike Lee. Don't have the hand of Tavinche. Oktober 2011 En ik denk dat wij er wel bij zijn hè? Ja ik denk het ook We hebben hem gezien song. op Bevrijdingspop En hij was toen zo goed Leuk. Soulman hoorde je Ja en we gaan natuurlijk eventjes De evenementen in de Zandvoort bespreken Het is vandaag voor zaterdag 23 juli We hebben het grote Salsa festival of Tropicana festival genoemd En uh, ja, muziek Muziekfestival Zandvoort Organiseert deze Ja, dit geweldige evenement met vijf Podia's, dus uh, ja, Het programma is als heel. volgt, doorsplein Staat La Mis Genta gasthuisplein Edsel Julia La Banda Loca, op het kerk de oplijn staat Gerard, Gerardo Rosales y la Crisis. Op de midden straat staat de Tropical Sounds en aan het einde Haltestraat sa staat Sabroso. Het zal rond uh, 7 uur zal het hier gaan beginnen in Zandvoort. En het uh, wordt natuurlijk steeds drukker. 7 uur? 7 uur gaat het langzaam vollopen, hè? Ja, oké, okay, maar het begint officieel. De muziek begint om half negen Maar zeven is... uur zijn er al evenementen bezig hier in Zandvoort. Dus dan kan je al komen. Oh, dat wist ik niet. Nee, maar dat wist ik wel. Daarom okay. zeg ik het ook. Sorry, sorry, sorry, sorry. Dus kom allemaal langs en laten we hopen dat het weer een beetje mee zit. Dat hopen we ook. En uh, dat hopen we eigenlijk dit hele weekend. Want uh, vanaf uh, vandaag is het uh, zover voor de paar... Uh, een half jaar geleden overlijdt Boud van Doorn. En Boud van Doorn die is een uh, best wel grote. Jij zit gewoon te lachen, hè? Ik zit helemaal niet te lachen. <laughs> ja, ik, ik, ik denk opeens aan een uitzending. die niet zo leuk was. als ik dit zo voorlees. Maar dat, uh, dat buitenzijde. Maar in ieder geval, Bout van Doorn uh, is een, echt een uh, allround. Uh, iemand geweest die echt heel veel in zijn leven heeft gedaan. Van kunstenaar tot muziekmanager. Een eigen krant gehad en uh, wat. Ja, hij uh, ook was, was tekstschrijver voor artiesten. Waaronder George Bacon. En ook best wel hele bekende Later nummers. Back. En uh, bijvoorbeeld ook uh, van uh, niemand minder dan, uh, dan uh, of, uh, de zangeres zonder naam. En nog vele andere artiesten die hij ook geïnterviewd heeft. Ook hele grote bekende artiesten uit de uh, wereld bekend. Dus dat is echt uh, wel heel erg leuk. In ieder geval een expositie daarover. Dus de kunst. En wat bouw heeft gedaan, wordt getentoond gesteld in uh, de winkel waar hij werkte. Samen met zijn uh, vriendin Ilja. Ja, en uh, dat is uh, in, uh, bij Hobby Art uh, Gassersplein 6. Uh, en in, uh, op het Gassersplein. Dus uh, en, uh, dat, uh, die tentoonstelling is uh, zaterdag en zondag. Vanaf 23 juli tot 24 september. Ik ben u van harte welkom op zaterdag en zondag. Tussen 12 en 5 uur. Dus uh, genoeg te doen uh, hier in Zandvoort. En echt ga naar die expositie. Want het uh, wordt echt heel erg geweldig. En dan het volgende. Want hij staat er weer op het badhuisplein De Kermis. Ja, de kermis van gisteren is, dan is die geplaatst. En uh, vandaag zal er een heel groot vuurwerk uh, plaats uh, gaan uh, vinden. Ja. Dus uh, en el bijna elke dag van, uh, van 12 tot. Uh, ja, van 12 uur tot uh, 12 uur eigenlijk, hè? Ja, nou ja, van, en van, en van op, uh, in het weekend is dus vrijdag en zaterdag van 12 tot 1. En op zondag en over, overige door de weeksdagen van 12 tot 12. Ja, en er is uh, hoop uh, te doen uh, op de kermis hier in uh, Zandvoort. En uh, ja. Ja, Wat de activiteiten zijn. Bijvoorbeeld zaterdag 23 juli, dus vandaag, vandaag. om half 11, is een spe spectaculaire uh, vuurwerk show. Dus uh, dat is hartstikke leuk. Dinsdag 26 juli de Eurodag. Dus dan kan je een euro'tje print uh, doen. Dus hartstikke leuk. Woensdag voor de kinderen, woensdag 27 juli vanaf uh, 7 uur s'avonds. Een meet and greet met Elmo uit Zevenstraat. Ja, Elma hartstikke leuk. En uh, donderdag 28 juli, de Eurodag. En dat is misschien wel een hele mooie dag. Want alle draaiende attracties voor slechts 1 euro per rit. En vrijdag 29 juli om uh, 8 uur s avonds is er een meet and greet met Matsumatsu van O.O. Gerso. Ja, hij is niet naar gerso zoals gegaan. Nee, hij zit hij erbij. Hij had uh, tijd om naar Zandvoort te komen voor de jongeren uit Zandvoort. Dus Matsumatsu uit O.O. Gerso komt naar Zandvoort. En dan uh, zaterdag 13, 30 juli om uh, half 11 is er weer een vettere vuurwerkshow. Uh, dus uh, kom maar gezellig kijken. Jouw vriendinkel. wakker okay, Rudy. En dan afsluitende dag zondag 31 juli om uh, 3 uur en Meet Greet met favoriet Roy, favoriet uh, tekenfilmfiguur van Nickelodeon van Roy, Dora. Nee, ik dacht van jou. Zondag 31 juli, volgende week zondag, dus als afsluiten Meet and Greet met Dora. En ja? uh, wil jij naar de kermis en uh, heb je niet zoveel geld, dan kan je ook korting krijgen op kermiskorting.nl. Daar kan je kortingsboeren voor Zandvoort uitdraaien. En dan uh, kan jij voor met zo'n leuke kortingen naar de kermis in Zandvoort op het Badhuisplein. Alweer oh, een winnaar. The Gouden of friends we're all We're in een Roemeens chickie Elena en Disco Romantic. Ik neem aan, te uh, is dat zo'n Roemeens chickie is. We hebben natuurlijk Alexander Stan en Ina. Ja, precies hetzelfde. Inderdaad. Maar doet het goed in de hitwereld, hè? Ja. Wat gaan we komende uren doen of komend uur doen? Uh, bij ja, we gaan we nog even door. We, gaan, nou, we gaan nog een, een uur door <laughs> bij Entertainment View. We gaan uh, straks even bellen met Zangerines. We kunnen er eigenlijk niet omheen. Het is zo uh, het is zoveel nieuws over hem en hij is zo populair dit moment. Misschien ligt het ook wel een beetje in de komkommertijd. Maar we gaan hem straks even Even bellen. En, uh, Vorig jaar was Hemeloos ook rond de zomer. Dus ja, wie weet. Hij pakt het slim aan, die gast. Ja, we gaan het gewoon vragen. We gaan hem bellen. Allemaal. En natuurlijk om half zeven we gaan uh, bellen. Met popstar Henry, wat is er gebeurd op Showbiz showbiznieuwsgebied. Zometeen zijn we dus terug. We gaan uh, eindigen met een lekker plaatje. Het is van Rooney, niet de voetballer, de zanger Rooney. En when did my heart go missing? Tot zometeen zijn we terug met Entertainment for You. Love don't come so This doesn't have to end in tragedy